11 uur. Jong van Kammer, het zijn Journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën roept de NS-top op het matje om uitleg te geven over mogelijk machtsmisbruik. Eerder deze week zei de autoriteit Consumentenmarkt dat de NS de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg zwaar heeft gefrustreerd. Volgens de ACM heeft de NS-concurrent Veolia bewust op achterstand gezet. Dijsselbloem wil vanmiddag tekst en uitleg van de NS. Belgische kranten hebben de geruchtmakende foto's gepubliceerd van een lijkschouwing van terreurverdachten. Op de foto staat een politieman met een fles champagne in de hand. Op de achtergrond is de autopsie aan de gang op een van de twee terreurverdachten die werden gedood in VVJ. De foto's werden in januari gemaakt vlak na de antiterreuractie in die stad. Van een feestelijke sfeer is op de foto's geen sprake. Volgens het Belgische ziekenhuis waar de autopsie werd gedaan wordt er wel vaker iets gedronken na het werk. Na aanleiding van de ophef scherpt het ziekenhuis wel het drankbeleid aan. Ouders van kinderen op de basisschool gaan steeds vaker naar een advocaat. Ze doen dat bijvoorbeeld als hun kind vanwege slechte prestaties van school moet of als de school te weinig doet tegen pesten. Het AD meldt dat bij Achmea het aantal zaken de laatste jaren is gestegen met 140 procent. Rechtsbijstandverzekeraar Das had er vorig jaar honderden. Advocaten zeggen in de krant dat de ouders door schaalvergroting op school niet makkelijk naar een docent stappen als er problemen zijn. Winkels deden het goed het eerste kwartaal van dit jaar. De verkoop steeg met bijna 2,5%, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is al het vierde kwartaal dat er sprake is van een stijging, ook al zijn er wel grote verschillen. Supermarkten verkochten 2% meer, maar doe-het-zelfzaken zagen hun omzet juist dalen met 6%. Consumentenelektronica deed het slecht, 2% omlaag, maar woonwinkels zagen de verkoop juist stijgen met 4,5%. Het weer, het wordt tropisch warm, 25 tot 28 graden aan de kust tot lokaal 33 graden landinwaarts. Tegen de avond vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoot. Dit was het NOS Journaal. DFM. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Knopendiemen en Muiden 3 kilometer file. A15 Rotterdam-Europoort tussen Pernis en Spijkenissen 6 kilometer. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwe Dijk en Gorkum 3 kilometer. Op de A27 Utrecht-Breda staat bij Werkendam 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... John Pell. tien jaar lang de trainingscoördinator bij de Koninklijke HFC. Winnaar van de uh, Rinus Michels Award. En we proberen te ontrafelen hoe je je club naar een hoger plan kan brengen. En dat doen we. Uh, Karim Elkebali is hier, ook een trainer. En met Ruud Jansen achter de knoppen. En die heeft klaarstaan een keus van John Pel. Gary and the pacemakers. Kippenvel weer over onze rug lopen, Want deze muziek, die mag bij het voetbal niet ontbreken, John. Als je het over voetbal hebt, dan heb je het over dit nummer. Ik bedoel, de passie in Engeland is al waanzinnig. En bij elke wedstrijd van Liverpool wordt dit nummer gedraaid. Ja, dan is het hele stadion is in, in, in extase. Heel mooi. Ja, het, het breidt zich meer en meer uit, hè, trouwens, naar andere stadien, stadions. Ja, volgens mij zijn er in Nederland ook al verenigingen die... Kijk, ik kom nog wel eens bij Ajax en we hebben ook een clublied. En het is bloed, zweet en tranen. Maar zo heeft elke vereniging heeft natuurlijk zijn... Uh, zelfs bij amateurs is het heel normaal dat als je een thuiswedstrijd van het eerste elftal hebt... dat iedere keer de, hetzelfde nummertje gedraaid wordt om, uh, om te starten. We hebben een beller. Ja, nou, ik zou zeggen nee, maar die <lacht> Het gaat uh, uh, in dit programma over voetbal natuurlijk. We hebben het ook over ernstige zaken gehad, maar die laten we nu gewoon links liggen. Het gaat over voetbal. Ik heb mij afgevraagd, je hebt TC2, je hebt allerlei opleidingen gedaan in het voetbal. Waarom ben je geen trainercoach geworden van een, uh, van een grote club? Uh, voor mij, uh, mijn werk was mijn core business. En in de periode dat ik regisseur was, uh, heb ik uh, die opleiding bij de KNVB gedaan. Ik had een die werd uh, die werd helemaal gek natuurlijk. Want die ging één keer in de week ging die rooster op. En dan ging John ging erachter staan. En dan ging ik de dinsdagavond ruilen, de donderdagavond ruilen. De weekenden ging ik ruilen, want ja, ik, ik had mijn hobby natuurlijk. Dat was op het laatst was dat echt niet meer te combineren. Dus ik had heel dolgraag nog deze één willen doen. Uh, maar dat, ja, dat was ondoenlijk met mijn, met mijn werk. Helemaal toen ik nog volop in de continu zat. Dus ja, dat, dat is er nooit van gekomen. Dat vind ik wel jammer. Want uh, het is veel, in, in mijn beleving althans... Het is veel makkelijker trainen op top amateurniveau. Want dan zijn alle faciliteiten zijn er in werk je met een groep die gemotiveerd is. En het niveau... Ik ben die jaar hoofdtrainer geweest op het niveau van vijfde klas tot en met uh, tweede klas kwam erbij. Vroeger had je zelfs nog de afdeling. Waarom ik er mee gestopt ben, is dat ik er niet meer tegen kon. Dat ik zo'n zo kleedkamer in kwam op de zondagochtend. En er zitten hier een paar te kijken, nog met slaap in hun ogen. En, en rieken naar de alcohol met een mooi woord. En sommigen nog eens naar de stateren van de pillen. Weet je, ik denk, wat doe ik hier nou eigenlijk? Ik, bedoel, ik, ik wil er alles in gaan douwen. Had ah, je ja, eigenlijk zo'n zo uh, zo spits moeten houden als Frank de Boer laatst, hè? Ben je dat toen gezien? Ja, dat heb ik gezien, ja. En, en, en, en daar geniet ik van. Als zelfs Frank de Boer op dat niveau zegt dat ze God op hun blote knieën mogen danken, dat ze zo'n mooi jobje hebben, maar dat ze er zo weinig voor doen. Ja. Kijk, voetbal is te trainen. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik Ronald Koeman. Ronald Koeman heeft natuurlijk uh, met een fantastische vrije trap Barcelona ooit in Wembley uh, de Europa Cup 1 bezorgd. Maar als je nou betaald wordt daarvoor, hè? Dus als je dus gewoon twee uurtjes mag gaan trainen... en je gaat het afzetten tegen een havenarbeider in Rotterdam... die acht uur per dag moet werken, die zijn hele rug uit elkaar getrokken wordt... dan is het toch heerlijk dat als je na je training dat je ongeveer 100, 120 vrije trappen neemt. Want het, het is namelijk te oefenen. Maar wat heb je er nou voor over dan? Ja, dat is zo. Het is 10.000 keer iets doen en je kunt het. Het is te oefenen, 100%. Ja. Trouwens, wat jij zegt, dat uh, die gasten in de kleedkamer zitten... nog stinkend naar de alcohol en uh, met pillen op... daar hebben Karim en ik, beide uh, trainercoaches van vierde teams... hij bij uh, Allianz en ik bij HFC, absoluut geen last van. Hoe komt dat dan? Ja, omdat jullie te maken hebben natuurlijk met jongens die dus wel gemotiveerd zijn. En jullie zullen het ook niet meemaken dat je op een, op een avond in december... met Achman op een veld staat. Je moet eens kijken hoeveel vierde en vijfde klassen... eerste, elfde hebben we het dan over... Op de, in de wintermaanden met 7, 8 maanden staan. Omdat bij jullie is het anders. Ze komen natuurlijk hartstikke graag. Het zijn buddies van elkaar. Ze gaan de afloop gaan ze een biertje drinken. Uh, het, het is ook een ontspanning na de training. Dus ja, wat dat er gaat. gaat... Dat klinkt misschien gek. Misschien beter een, een vierde elftal trainen van een mooie club. Dan een, een, een, eerste, een eerste elftal in de kelders van het amateurvoetbal. Karim? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Persoonlijk, ja, ik bedoel. Uh... Het is waar. als je. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe je, hoe je het beleid daaromheen regelt. Aan het begin werd gezegd dat je er, er eigenlijk bent om, om de jongens te faciliteren. Om hun beter te maken. En ik denk dat zolang je dat doet, de jongens ook voor jou door het vuur gaan. En er dus ook zijn. En ook echt naar hun zin hebben. En het leuke is, je krijgt ook medewerking van de clubs hè, voor deze teams. Jazeker. Ja, maar dat is ook het belangrijke, denk ik. Hè? Ik bedoel, uh, je, je kan als trainer nog zo'n leuk idee hebben of wat dan ook. Uh, alles vaalt, valt in staat bij één de faciliteiten die je aangeboden krijgt. En twee, uh, ja, gewoon, gewoon bij wat je, wat je mag en kan doen. Ik bedoel, uh, ik, bij, bij Allianz is een mooi voorbeeld. Elk uh, seniorenteam traint daar één keer per week. Ja, ik vind dat ik minimaal twee keer per week die jongens moet zien. En ook nog het liefst gewoon ergens halverwege de week. Zodat je een soort van continuïteit kan opbouwen. Zodat je ze gewoon, de hele, de, de, ja, gewoon de, door de hele week kan zien, en kan zien hoe, hoe, hoe hun motivatie is op dat moment. Hoe, hoe ze in hun vel steken. En daaruit kan ik dan weer als trainer zijn... De, uh, kan ik daar weer dingen uit halen. Dan kan ik bijvoorbeeld ook... Nou, ik zat toevallig laatst een keer bij jou thuis... en toen hebben we een dvd gekregen van de eerste paar minuten van een wedstrijd. Maar ja, ik bedoel... dat is misschien heel professioneel als je erover nadenkt. Ja. Uh, zeker voor een amateurclub. Maar je kan er zoveel van leren. Maar het, het leuke is... Kijk, HFC heeft dus dat gigantische succes gehad... Mm -hmm. vierde te worden in de topklassen. En de, het vierde speelde gewoon laag... Nou, en het 65 zesde die ik ook train, mm -hmm. dito. Nou heeft HFC gezegd... we gaan ook die lagere teams gaan we twee keer in de week trainen... want we willen de verschillen tussen de teams niet zo groot hebben. Wat vind je ervan, John? Iedereen heeft natuurlijk recht op... Uh, en, en dat was best wel een dingetje in het begin bij HFC. Iedereen heeft recht op het maximale vanuit een club. En het is alleen heel vervelend. Je zit met, met je veldbezetting natuurlijk. Maar als je het kan realiseren... door uh, de breedte sport ook twee, keer twee trainingen aan te bieden... ja, kijk, iedereen op zijn niveau... Heeft dezelfde beleving in de sport. Dus of je nou in het eerste elftal speelt of in het vijfde. Je beleving is en blijft hetzelfde. En een, een voetbalclub, het, het is niet alleen voetbal natuurlijk. Er, er zit veel meer in. En, en als je het goed doet met je, met, met je clubpie. Uh, hele jonge spelers in je lagere team spelen. Je moet eens kijken hoe vaak daar bestuursleden uitkomen. Je moet eens kijken hoe vaak daar vrijwilligers uitkomen. Je moet eens kijken hoe vaak de spelers het voorkomen die iets doen voor zo'n club. Dus ja, ik, ik, ik moedig dat alleen maar aan. Ja, het so sociale aspect is ook heel groot. Morgenavond gaat uh, ons team barbecuen bij een van de spelers thuis. Dat is natuurlijk ontzettend leuk, hè? Competitie afgelopen, maar de, de contacten blijven. Een hele andere vraag, John. Een groot probleem die vereniging, dat verenigingen hebben... is het feit dat wanneer kinderen gaan studeren, is het klaar. Ik heb bijvoorbeeld een heel jaar meegelopen met Justin... bij Gert-Jan Die zou in de A1 komen... ...kiest voor een opleiding in Den Haag, komt iedere dag om half zeven, zeven uur met de trein terug, klaar. Dan komt er een vriendenteam, daar spelen drie of vier jongens in die eigenlijk door zouden kunnen naar de eerste. En die spelen dan in een A5, dat ongeslagen kampioen wordt met 24 punten voorsprong, maar daar gaat het niet om. Het feit is, dat je, hoe kan je als club jongens die dat gaan doen, toch behouden? Wat is de basis daarvoor? Ja, als hoofdtrainer is het lastig natuurlijk om uh, met spelers te gaan werken die niet op die training zijn. Dat is, dat is echt dat is onmogelijk. Er um, zijn wel verschillende manieren voor om zo'n talent te behouden eventueel. Maar dan moet je gaan kijken dat als je op de zondag bijvoorbeeld top amateurvoetbal speelt. Maar op de zaterdag speel je twee of drie klassen lager. Dan zou je een, een overbruggingsjaar kunnen gaan maken bij die, bij die, bij die binkies. Die laat je op, op de zaterdag spelen. En die komen het jaar erop weer terug naar de zondag. Wat je ook zou kunnen doen is wat we bij HFC uh, dan gedaan hebben. Het tweede elftal, de speelde vroeger en bij de meeste verenigingen nog steeds... de ja, spelen mensen in van al de respect... maar van in de dertig die uh, tien jaar eerste elftal hebben gespeeld... en die willen nog lekker een balletje trappen. Nee, het tweede elftal, dat moet je wijzen, jouw elftal van jonge spelers. Dus in een tweede elftal mag je voetballen van je achttiende tot je drieëntwintigste jaar. Dan moet je de stap hebben gemaakt naar... dan hou je ook die studiegevallen hou je binnenboord. Want in dat team zou je dan wel eventueel met een training minder... Door kunnen gaan. En dan van je 18e tot je 23e mag je in de tweede spelen. Maar als je op je 23e nog steeds niet het eerste elftal hebt gehaald. Ja, dan moet je daar plaats voor gaan maken. Omdat als je een goed jeugdplan hebt. Heb je natuurlijk elk jaar heb je ongeveer 14 tot, tot, tot 18a junioren. Die doorstromen naar je selectie. Ja. En, en dan blijf je op die manier. Je kan bijna niet meer vanuit een A1 doorstromen naar een eerste elftal. Die stappen die zijn veel te groot geworden. Uh, of, je, of je AE moet bijvoorbeeld tweede of eerste divisie spelen. En dan zijn het nog incidenten. Dus ik vind je moet die, je moet die talenten een overbruggingsjaar, een overbruggingsperiode aanbieden. Nou, uh, tweede helftal van de AFC speelt reservehoofdklasse. Dat speelt het hoogste niveau in de reserveklasse. Dan speel je tegen mooie teams, speel je tegen mooie tegenstanders. Uh, de trainer van het eerste helftal zit kort op het tweede helftal. Hier en daar krijg je je kans. Mag je wat speelminuten maken, ga je mee in de wissel... En op die manier hou je je talentvolle spelers ook in de tweede. Kijk, ik kan me voorstellen, als je A-junior bent, je bent talentvol... en je speelt er drie jaar in de tweede, en dat gebeurt bij HFC ook... Ja, dan ga je dus weg. Uh, dan ga je bijvoorbeeld, als je bij HFC het net niet redt... en jij Jasper willen, dan ga je naar de Allianz. En uh, ik denk dat Jasper het bij jullie hartstikke goed doet. Ja, goed, ja. En uh, is een fantastische gozer. We hebben spelers die rennen het net niet, die gaan naar DSOV. En daar, daar, is, daar is niks mis mee, want... Iedere speler wil toch op een gegeven moment in een eerste elftal gaan voetballen. Watertoren Sport op vrijdagmorgen tussen 10 en 12. We ontrafelen vandaag het geheim hoe je uh, met je club de Rinus Michels Award kunt winnen. En dat heeft John Pel gedaan na tien jaar uh, trainingscoördinator te zijn bij uh, de koninklijke HFC. We hebben achter de knoppen hebben we uh, Ruud Jansen. En Ruud is ook een muzikaal talent. We gaan eens even luisteren naar een van zijn nummers. Ruud, heb je het klaar? Nou, daar verras je me nou weer mee. Nee, ik heb ja, het niet klaar. Dat is toch leuk? Maar je kan nee. hem wel vinden, toch? Ja, dat doen we straks. Want dan moet ik het even gaan opzoeken. Dat komt goed. Maar ik heb nu eerst even Let's in in klaarstaan. Ah, uh, Stairway to Heaven. Dan zal ik daarna wat opzoeken. She's buying a stairway to hear. There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts Miss There krijg je als je samenwerkt. Daar heb je clubmensen voor nodig met het hart op de juiste plek. Karim, jij had er een vraag over. Ja, uh, hoe, hoe zie jij het clubmanagement binnen club? Dus wat is de rol van het bestuur in jouw visie? Uh... Ja, als het goed is, dan is het bestuur er om te faciliteren. En te faciliteren naar een plan van aanpak wat gemaakt is. Wat op papier staat en uh, uh, wat geaccordeerd is en waar iedereen zich uh, achter, achter schaart. Mm -hmm. Het, uh, het is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. En er zijn voorbeelden genoeg van. Om uh, zeg maar koning Bolo te hebben. Hè, dat is de enige op de rots daar. En, en die deelt de lakens uit. Ja dat, dat werkt niet. Dat werkt in het bedrijfsleven ook niet. Het, je, ik blijf ook altijd zeggen. Je doet het ook nooit alleen. En als je organisaties hebt waarbij mensen het alleen doen. Ja, dan weet je wel heel vaak dat de democratie, de democratie daar een ongeschoven kind is natuurlijk. Je mag het, ik ben een voorstander van de dialoog. Ja. Je moet juist met z'n allen moet je, uh, het gesprek erover aangaan. Dan mag je hard op de inhoud wezen, maar zacht op de relatie. En dan kan het nooit zo wezen, wat je dan hier in daar wel eens meemaakt... van, ja, dit is het, zo gaan we het doen, want anders stop ik ermee. Want dat gebeurt heel vaak natuurlijk, hè. In Klopt. Weten, in uh, club. Ja, en als iemand dan zegt, ja, dan stop ik ermee... Ja, dan moet je je misschien wel afvragen... dat het misschien wel het allerbeste is dat hij ermee stopt. Ja, want dat, dat, dat heeft natuurlijk ook alles met motivatie te maken. Het is mijn weg of, of niks... En, en als je zo erin staat, dan, wat je ook zegt, je kan geen andere kant meer op dan. Het is of die weg, of nee, het is. Ik, niks. ik noem het management uit de jaren 30. Als, als je daar één koning behalve hebt die zijn zin loopt door te drijven, dan, uh, ja, dan, dan is dat gedoemd te mislukken. Want er komt weerstand. En als je naar die weerstand die opdoet, als je daar ook geen oren voor hebt, mm -hmm. je blijft maar op, uh, op die snelweg doorgaan, ja, dan doe je namelijk een heleboel mensen doe je tekort. Ja, en moet je ook niet, uh, dat is misschien wel een tip voor misschien trainers en, en, en wie er ook zit te luisteren die iets in het voetbal betekent voor een team. Moet je ook niet uh, gewoon ook durven die stap te nemen en durven naar zo'n persoon te gaan. En durven zeggen van, uh, ik denk er toch echt totaal anders over. Dat is natuurlijk wel een stap die je moet nemen als, als, als bijvoorbeeld trainer zijnde. Of als, als, als hoofdtrainer ja, zijn. Kijk, als het goed is ga je als trainer ga je naar je hoofdopleidingen doen. Mm -hmm. Dat is de schakel tussen, uh, tussen het operationele en het uh, strategisch-tactische gedeelte. Die uh, hoofdopleiding of die coördinator, uh, als die er is tenminste, mm -hmm. he, is er ook niet bij elke club, als die er is, die moet op een gegeven moment moet die de wensen gaan aanhoren vanuit uh, uh, de operationele kant. Die moet dat in, in, uh, voor het management doorvertalen naar het bestuur, he, dus naar het uh, verantwoordelijke bestuurslid technische zaken mm -hmm. die dat in portefeuille heeft. Ja, en het lijkt me, het, het moet er wel heel erg gek gaan lopen als je daar geen dialoog kan krijgen, natuurlijk. Het, het kan niet zo zijn dat als je als technisch bestuurslid in een bestuur zit... en er komen allerlei signalen dat je die allemaal negeert. Ja, dat... En is het voor een technisch bestuurslid ook heel handig... om zelf uh, enige voetbal how te hebben? Dat lijkt me nou, wel eigenlijk. Je, ik, ik vind het, ha het handigste van een bestuurder... Uh, dat hij top kan besturen en dat hij kan managen... en dat mm hij -hmm. een people-manager is. En als je vroeger gevoetbald heeft, is dat hartstikke leuk. Dan weet hij ook wat van de cultuur in de kleedkamer. En dan weet hij ook wat van de beleving. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste is natuurlijk... dat hij als bestuurder de boel kan managen. En dan moet hij hard zijn op de inhoud en zacht zijn op de relatie. Zo sprak John Pell. Tien jaar lang de trainingscoördinator bij de Koninklijke HFC. Gast vandaag in de Watertoren Sport. Programma over sport en andere zaken. Gebaseerd eigenlijk op wat Ellis Berger veertig jaar geleden deed. En uh, dat was een fantastisch programma op dinsdagmorgen. En dat doen we nou een beetje hier bij uh, CFM. En bij ZFM, achter de knoppen, Ruud Janssen. En Ruud is muzikaal natuurlijk een van de meest bekende mensen in Zandvoort. Ruud, heb je iets leuks? Uh, ja, ik heb maar iets van mezelf opgezocht. Dat, dat, dat wilde je graag. Dat noemen ze nepotisme. Ja, is dat zo? <laughs> Het kan. Ik heb uh, een uh, liedje uitgezocht uh, van, uh, van mijn CD. 30 Years Battle of Keys. Oftewel 30 jaar. Een slag met de toetsen. En uh, dat is een liedje dat ik ooit geschreven heb uh, voor mijn mamie. Hoewel moeder, dus. En het heet dan ook 30 years. 4 minuten over half twaalf. Prachtige muziek van Ruud Jansen. Ruud, dit klinkt fantastisch, joh. Nou, dank u wel, meneer. <laughs> Wanneer heb je dit geschreven? Uh, dit heb ik geschreven in, uh, nou de, ja, ik, dit heb ik geschreven in 1997 ongeveer. Uh, ik was, ik zat toen, of, nee, 96, want ik zat toen 30 jaar in het vak. Uh, 96 En uh, toen, normaal geven we dan een optreden en dit keer hadden we besloten om een cd uit te brengen met alleen maar eigen nummers erop. Uh, omdat we, uh, wij natuurlijk altijd het werk van anderen, maar ik wilde toch ooit een cd maken met uh, alleen maar eigen nummers. En dat hebben we toen gedaan en die, uh, daar is dit een van de nummers van. Hartstikke leuk. Muziek speelt namelijk ook een grote rol in het programma De Watertoren Sport. Dat is op vrijdagmorgen van 10 tot 12. Het is drie minuten over half 12. En we hebben als gast John Pell, inspecteur van politie... maar bovenal een man met het voetbalhart op de juiste plek. We zijn allemaal Ajaxid hier, geloof ik. En uh, ik ben bijvoorbeeld naar de laatste wedstrijd geweest tegen uh, de Vriezen. Ik heb vijf minuten voetbal gezien, uh, John. Wat vind je daar nou van? Ja, dat, dat, dat doet pijn, hè? Uh, ik, ik ben Ajaxid, ik blijf Ajaxid, al degraderen we... en het is altijd maar makkelijk om, om overal op af te geven... maar. Uh, het, het is gewoon een feit dat het spel van Ajax, vooral de tweede seizoen zelf, is niet meer het spel van wat we gewend zijn. Maar Ajax ging al heel snel, de eerste bal ging vooruit. De ballen tegenwoordig gaan breed. En als ze niet breed gaan, dan gaan ze Uf, terug. Mh. En we blijven, we proberen een taki van, van Barça te spelen, waar we het materiaal niet voor hebben, denk ik. En, en we, we, we verzanden iedere keer. En, wat ik dan ook wel, wel mis, dat zijn dan ook wel wat je vroeger had... een 7 en een 11 die de passie hadden, die er langs gingen, die ballen voorgaven. En ja, tegenwoordig hebben wij uh, spelers met alle respect om... die hebben drie keer een goede bal geraakt. En die geven dan in een interview aan dat ze de beste van de wereld willen worden. Dus ik denk dat in de mentale begeleiding, vooral bij dat soort talenten... daar is nog een heleboel te winnen, denk ik. Dat is een uh, belangrijke taak voor je weggelegd, zo denk ik. Ja, ik, uh, ik had dat nog ergens een voet zitten de te krijgen. Ja. Ik, was, ik was drie jaar en toen naar mijn vader me mee naar Ajax... zaten we op de Reynolds tribune en ik zie nog Sjakkie Zwart... ik zie nog Pietje Keizer op die 7 en elf posities het spel maken. Die bal werd naar voren gespeeld. Dat is toch heel simpel eigenlijk? Ja, het, het kan heel simpel zijn. Kijk naar PSV het afgelopen seizoen met, uh, met Memphis op elf. Het kan allemaal heel simpel wezen. Ja. Maar is... bij Ajax mis ik het frivole, mis ja. ik het, het, het, het, het enthousiasme... Uh, het, het lijkt wel of er een deken over het elftal heen legt... alsof het allemaal zo zwaar wordt. En, en dat voetbal dat wordt ook steeds uh, op die manier... steeds meer ondergeschikt aan een heleboel andere dingen gemaakt. Ik, ik, ik sta voor gewoon lekker frivol gaan spelen. En natuurlijk het is heel belangrijk, want je speelt om de knikkers. Maar ik denk dat als het plezier 100% is... misschien wel 110% is, dat de resultaten blijven niet achter. Maar Frank heeft, het, heeft de boodschap goed begrepen. Ze zijn bezig met al die talenten uit de A1, die heb je ook zien spelen... Dat is ongelooflijk, wat daar een talent rondloopt. En als je dat inderdaad in het eerste kunt inpassen... dat zal langzaam gaan, maar het gaat in ieder geval gebeuren... dan ben je alweer een stap op de goede weg. Ja, nou, dan kom ik even terug naar het begin van de uitzending... waarin jij zegt van, ja, het is toch wel jammer... een van mijn beste voetballertjes gaat weg. Ja, dat is ook bij Ajax, is het zo. Bij Ajax is een club, we hebben geloof ik 100 miljoen. We, we willen geloof ik het stadion kopen. Ja, de beste spelers gaan weg. Dus het is altijd wel lastig voor zo'n trainer natuurlijk... Hè, om steeds te bouwen... En dat doen ze hartstikke goed, want ze investeren heel veel in de eigen jeugd. Een van de beste jeugdopleidingen van heel de wereld. Als je de Eredivisie gaat bekijken, dan speelt bijna bij elke club... Speelt wel iemand die uit de opleiding bij Ajax komt. Alleen, je allerbeste raakt je kwijt. Nou, Dat is helemaal niet erg, maar als je er bijvoorbeeld drie of vier... in één seizoen kwijtraakt, wat het afgelopen jaar gebeurd is... dan moet je steeds gaan bouwen aan het elftal. Zou het niet eens een goede zaak zijn, uh, sorry dat ik even tussendoor de duik hoor, maar zou het bijvoorbeeld niet eens een goede zaak zijn dat die oude regel weer eens een keer terugkomt, die we ooit eens een keer gehad hebben, denk ik. Uh, daar mogen maar drie uh, buitenlanders in je, in je team spelen en de rest moet gewoon eigen, eigen uh, kweek zijn. Zou dat niet een, een, een, een, een redding kunnen zijn voor het, voor het feit en dan ook om die, die talenten te laten doorstromen? Ja. Want we hebben ooit die regel gehad. op waren er vijf, geloof ik, of zo. Ja, ik, ik weet niet of we die officieel gaat. hebben. Ik geloof dat het steeds de wens is Ja, er is er geweest. Is er maar als je geweest. gaat kijken naar uh, Paris Saint-Germain... je gaat kijken naar Chelsea, je gaat kijken naar Real Madrid... daar breekt niemand meer door, geloof ik. Volgens mij hebben ze die amper nog een opleiding. Uh, uh, ja, heel mooi, heel fijn. Uh, ik zeg dat je er maximaal zeven mag gebruiken. Want er zijn teams die hebben alleen maar buitenlanders. Hartstikke mooi, uh, heel veel op de opleiding. Maar dat is tegenwoordig een utopie. Ja, dat, nou, dat heb je met Vitesse bijvoorbeeld ook. Dat heb je met Vitesse bijvoorbeeld ook. Hoeveel jongens uit de eigen kweek zullen daar nog rondlopen? Want ik denk dat het gewoon het uh, tweede elftal van, van, uh, van Chelsea is. Ja, maar dat krijg je als je afhankelijk maakt natuurlijk. Een club als Vitesse, wat, wat gewoon een schitterende mooie club is. En die de mooiste trainingsaccommodatie van heel Nederland heeft. Want dat vergeten ja. we dan. Die, die echt wel een heleboel uh, investeren in de jeugd. Alleen ja, die zijn afhankelijk iedere keer. Wat uh, bij de grote broer in, in Engeland overblijft. En dat gaat bij hun voetballen. Ja, je zal maar, je zal maar uh, trainen wezen van Vitesse. Dat je niet eens weet aan het einde van het seizoen hoe je selectie voor komen, het komende seizoen eruit ziet. Ja, en dan was het nog Europa in ook. Ja, maar ik, ik vind wel Vitesse uh, de tweede seizoen zelfs echt wel de beste ploeg uit de eerdere divisie. Zeker. Ja, het Vitesse, als, het, als ik ook ik Vitesse is denk ik echt, de, als je voetbal gezien gaat kijken over de laatste half jaar. Is het de, de ploeg waar je nou echt voor kan, kan gaan zitten en van kan gaan genieten? Ik, uh, ik heb de, de, de playoffs gevolgd voor de Europa League uh, ticket. En echt, als je ziet wat voor voetbal die spelen, die wedstrijd tegen Feyenoord bijvoorbeeld. En ik zat uh, toevallig bij Ajax-Vitesse voor de KNVB-Beker. Hoe simpel en hoe doeltreffend uh, dat spel van Vitesse was, dat is gewoon echt zo mooi om te zien. Spelen als Prupper geweldig. Ja. Dat is bij Prupper eentje van de weinigen die wel uit eigen jeugd komt daar. Ja. Dus dat is echt... Uh, hey, en als je een spits hebt van 19 jaar uh, die er uh, in een half seizoen 16 inschiet, dan ben je natuurlijk lekker bezig hè? Och, oh, wat is die goed zeg. Vroeger kwam de topscorer van Nederland kwam bij Ajax vandaan. Volgens mij hebben wij de afgelopen tien jaar geen topscore meer geleverd. Ja, dat vind ik het merkwaardige van Ajax. Hè. Er is toen op een gegeven moment gezegd... Kruijf nou, heeft natuurlijk de, de, de kantoorrevolutie uh, gehad. Zeg maar. Dus uh, er moesten allemaal oud-voetballers op de belangrijke posities komen. De directeur moest van de Saar worden. Uh, Overmars erbij, uh, Bergkamp, Jonk. Al dat soort oude ajax corifeeën. Maar het voetbal... Het lijkt er gewoon niet meer op. Ik, ik zit me dood te vervelen als ik naar Ajax kijk. En ik ben echt wel Ajax-fan, maar ik zit me dood te vervelen. Maar daarom gaan we naar de volgende plaat. De uh, one and only van Adel. Gaan we praten over hoe je het voetbal het beste kunt spelen. Gisteren en eergisteren in het Algemeen Dagblad. Twee heel interessante stukken over de opbouw van het Nederlandse voetbal... en weer terug naar de top. Dat heeft te maken met die dag die er geweest is... waar Willem van Hanegem overigens niet naartoe ging... maar de rest van Nederland er wel was... We gaan het er daarover hebben, want in het AD stond opeens gisteren een verhaal... van je moet uh, 7 tegen 7 spelen op een veldje van 42 bij 30. Dat is toch helemaal niet nieuw? Maar daar praten we na de plaat over. Hier is Adel. Heb je dat ook gelezen? Je bent naar Adel. Het succesnummer gekozen door John Pell. En John Pell was in 2014 winnaar van de rines Michels Award voor de beste jeugdopleiding in Nederland bij de amateurs. In 2014 werd die opleiding door de KNVB vanuit het programma kwaliteit en performance gecertificeerd tot de regionale jeugdopleiding. En dat was voor John de kerst toen hij afscheid nam. Moeten we terug naar de basis van het voetbal, John? Ja, in, in mijn beleving wel. Als je gaat kijken, bijvoorbeeld bij Ajax... Je hebt acht performance trainers in dienst. Uh, tuurlijk is het heel belangrijk, de motoriek van de kinderen. En tuurlijk is be uh, vallen belangrijk. En tuurlijk is uh, fysiologie belangrijk. Maar, maar ik, ik denk dat we, we heel langzaam dreigen door te slaan. En misschien moet je wel gewoon veel meer het kind laten voetballen. En het kind het kind laten zijn. Uh, maar goed, dat zal in de rente aan, de tij aan deze tijd wezen. Ja, absoluut. Wat, eh, wat we ook nog moeten behandelen is dat verhaal in het Algemeen Dagblad van gisteren... met die nieuwe stelling van je moet niet alleen 4 tegen 4... maar je moet ook 6 tegen 6, 7 tegen 7 enzovoort. Wat vind je? Ja, dat vind ik wel heel boeiend. Ik ben in mijn periode bij, uh, bij Omniweld... samen met toenmalig leiding, bij Ajax, uh, Danny Blind... hebben we 9 tegen 9 wel aanleggen sleutelen. Bij Ajax is dat uh, ontdekt, ontwikkeld. Ik ben Op een gegeven moment ben ik op de trein meegestapt... Uh, mee, uh, en uh, als je het goed gaat bekijken... dat was een stap die je vroeger niet had. Je had 7 tegen 7 en dan ging je 11 tegen 11 spelen. Is dat dat 9 tegen 9... wat daar toen de tijd ontwikkeld is... dat is, is prima geweest. Bij HFC hebben we dat uh, doorontwikkeld. Bij HFC heeft uh, Marius ten Ra... daar een ontzettend grote rol in gespeeld. Marius is helaas uh, dit jaar overleden in de periode dat ik in de Oekraïne zat. Dat was voor mij uh, helemaal vervelend. Niet eens een begrafenis kunnen bijwonen. Maar dat is nu een product. Uh, en ik, ik, blijf de, ik ben van mening dat je kan je iedere keer als clubje wel afzetten tegen de KNVB... maar je kan veel beter gaan samenwerken met die KNVB, want dan heb je invloed. Ik ben ook van mening dat als je als clubjes uit deze regio ook met elkaar gaat samenwerken... dat je daar alleen maar beter van wordt. En dat je eens af en toe bij elkaar in de keuken kijkt van... God, hoe doen jullie dat? En hoe doen jullie dat? Best practices in het bedrijfsleven is dat een begrip... maar bij voetbal gaan we af en toe nog wel heel spastisch met dingen om. Uh, waarom dat is? Ja, maar ik weet het niet. Mijn ding is het niet. Maar als je gaat kijken naar uh, hoe het voetbal ingedeeld is... dan heb ik bij HFC toen tijd een jeugdplan gezet. We spelen met de speelden we 4 tegen 4. Dat spelen we in een, in een dobbelsteentje. Het tweede jaar, zoals de mini's gaan spelen, spelen we 5 tegen 5. Dat spelen we in een dobbelsteentje met eentje in het midden. Dus uh, op elk hoek eentje en in het midden eentje. Want je gaat dan zometeen naar het 11 tegen 11... en dan kom je de bekende driehoekjes kom je terug. Dan ga je naar 7 tegen 7. Dat speel je met een 1, een 3, een 1 en een 3... Uh, uh, nee, sorry, dat, is, dat, dat zijn er acht. Je e, speelt 1, 2, 1, 3. En niet 3 achter, maar 3 mm -hmm. juist voor. Dan ga je spelen 9-9. In 9-9 speel je eigenlijk zonder een 4 en een 10. Dus dan heb je gewoon een, een basisformatie. Uh, en wij spelen altijd 1, 3, 4, 3. Wij spelen altijd 1-1 achterin. En uh, we spelen met vier middenvelders in een ruitje. En we spelen met drie spitsen. En waarom spelen we namelijk nou met drie man achterin? Tot en met de C-junioren. Tot en met de C-junioren verplicht. 1, 3, 4, 3. Omdat, dan leer je ook verdedigen. Uh, je leert verdedigen als die gozer er twee keer langs, drie keer langs, vier keer langs gaat. Maar Epidros staat niet achter je. Dus je moet het allemaal zelf oplossen. Dat gaat wel eens ten koste van resultaat. Ja, dat is dan jammer. Maar het gaat natuurlijk erom om winst te boeken in plaats van winnen. Nou, dat, dat, dat vind ik dan het mooie van... Nou, en met dat uh, 9 tegen 9, wat, wat we nu hebben, het is een product geworden. Uh, half Nederland die, uh, die, die voetbalt het. En uh, de overstap wordt daardoor alleen maar makkelijk. Dus je hebt vanuit je 11 tegen 11... Uh, heb je je, je positie en je 4-positie heb je niet. Je laat die kinderen een heel jaar, laat je ze 9 tegen 9 spelen. Het jaar erop gaan ze naar de D-pupillen, gaan ze 11 tegen 11 voetballen. En ja, dan is de overgang is vele malen makkelijker. Je weet, uh, Rob Gansler is de trainingscoördinator bij Allianz... En dat is een adept van de KNVB. En hij houdt van het 4 tegen 4. En ik kan je echt zeggen dat dat 4 tegen 4... daar leren alle teams vanaf de kleinste tot de grootste voetballer van. Ja, maar uh, des te kleiner je teampjes zijn... des te meer balcontact je hebt natuurlijk. Ja. En, en, en, en, en dat is het leuke. Uh, althans, dat vind ik. Je moet natuurlijk, als je die jeugdteampjes hebt... die 4 tegen 4 spelen... die spelen 4 tegen 4 zonder keeper. Die spelen 4 tegen 4 met een groot goal. Maar dan is het ook wel handig dat als je, bij HFC hadden wij altijd 96 uh, minisnamen waar, Meer konden we niet hebben, want we waren maar vijf velden. Dat je die kinderen dan ook alleen maar laat voetballen. En Dat je die kinderen niet gaat lastigvallen met allerlei andere uh, moeilijke dingen. Dus je laat ze in de weekenden laat je ze 40-4 spelen. Tijdens de training laat je ze 40-4 spelen. En dan doe je één training. In de week doe je een beetje uh, het, het pingelen, uh, het, beetje het mikken, het schieten... Maar je, je moet het simpel houden. Je moet die kinderen ook vooral laten voetballen. En als je het dan nog mooier wil doen, dan zet je al die ouders die zet je achter de hekken. Die zet je gewoon heel ver bij die kinderen vandaan. En laat je die kinderen lekker voetballen. Ja, ja dat is zo. Ouders ver weg en alleen maar positief coachen. En als ze het niet doen, krijgen ze op een faaie. Heel simpel. Terug naar de basis van het voetbal. Daar gaat het om, John. Ja, maar daar denk ik, daar hebben we met z'n allen kunnen we daar best wel een rol in spelen. Uh, het voetbal moet weer centraal staan. Ja, als je gaat kijken naar het betaalde voetbal... dan zou het al helpen als we een betere verdeling gaan doen van de, van de tv-gelden. Uh, als, als we even gaan kijken, we houden het in de regio bij Telstar. Kijk, als Telstar een 1, 4 of 5 miljoen vanuit de tv-gelden zou kunnen krijgen... Dan, dan, uh, dan denk ik dat Telstar binnen no time ook op een veel hoger niveau loopt te voetballen. Maar bij ons wordt in Nederland het gat wordt alleen maar groter. De tv-gelden worden oneerlijk verdeeld, de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. En als club onderin moet je ieder jaar je begroting zien rond te krijgen. Sponsors vallen af, de economie is daar ook, speelt daar ook een rol in natuurlijk. Maar kijkende naar Engeland hoe de tv-gelden verdeeld zijn, ja, daar kunnen wij nog een hoop van leren. Jij hebt vandaag je muziek mogen draaien. Een van de nummers die je had gevraagd is zinloos. Waarom? Uh, omdat uh, er nog zoveel zinloos geweld is in de wereld. Uh, en, en als je het alleen maar bekijkt even in Nederland. Dat we toch wel heel snel tien uh, zinloze slachtoffers per jaar hebben. Die uh, ten gevolge van zinloos geweld komen te overlijden. dan ja, moeten we daar nog steeds wel een, een, een oogje voor hebben. Over zinloos geweld gesproken. Die, uh, die overtreding van, uh, van, die, van die labiat hè, afgelopen weekend. Tegen die, uh, in, die, in die finale tegen Fijn, dat dat zo'n scheidsrechter dat niet ziet, dat snap ik niet. Ja, het blijft nog steeds mensenwerk En ook ja. zijn ze met z'n vijven. Ik, ik, ik vond het ook verschrikkelijk dat hij het niet zag. Want hier is, hier maar één kant mee op. En dat is gewoon inpakken en wegwijzen. Dat is ja. niet thuis op een voetbalveld. Nee, maar, hij scoort ook nog. En hij scoort ook nog. Die man had dan niet meer mogen staan. Maar hij, uh, hij heeft wel vier wedstrijden gekregen, hè, heb ik gehoord. Een schorsing. Ja, dan mag, hij, ja, mag hij zijn handen dichtknijpen. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu naar Zinloos. We het er niet over hebben, want we gaan het hebben over voetbal. Je bent een adept van Raymond Verheijen, vertel. Ja, uh, Raymond die, uh, heeft een eigen mening en die uh, komt daar ook voor uit. Hij heeft af en toe wel een conflictje hier en daar. Ook met de trainingsopbouw bij Ajax, als je het hebt over blessures. Kijk, Raymond Verheijen heeft natuurlijk een wetenschappelijke onderbouwing gedaan met betrekking tot het, het fysiek het fit krijgen van jouw spelers. Uh, Ikzelf ben een voorstander van het periodiseringsmodel... Remo Vrij bij de jeugd. Bij de A, bij de B en bij de C junioren vind ik... is het een absolute must. Je kan niet meer zeggen als trainer van... ja, maar ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus gedaan. Ik bedoel, het periodiseringsmodel is er. Je kan je, je, je opleiding volgen bij de KNVB. Ik, uh, ik heb mazzel gehad. Ik heb toen het uit van Remo zelf... heb ik die, uh, die, uh, die opleiding gehad. Ja, en op die manier maak je je spelers fitter. Ze gaan het hele seizoen met je mee ze lopen minder blessureslopers op... en jouw ploeg is dus altijd fit. En uh, je zou eens moeten vragen aan een trainer... die het periodiseringsmodel van Raymond van Heijen niet gebruikt... God joh, wat doe jij nou om te zorgen dat je spelers fit zijn? Hoe gaan jouw spelers nou de winterperiode in? Hoe gaan jouw spelers de voorjaarsperiode in? En stel nou voor dat je na-competitie moet spelen... hoe kan het dan dat er af en toe altijd trainers zijn... die heel vaak blessures hebben in de na-competitie? Kijk, Raymond die, die heeft er hele simpele verklaringen voor. En dat is, als je gaat kijken met wie die man heeft samengewerkt. Met verschillende bondscoaches. En uh, ja, ik denk dat Marco van Basten, want daar heeft hij ook een heleboel voor betekend. Die, uh, die vindt het ook een, een gigant. Maar een guus toen de tijd heeft ook gewerkt met Raymond van Rijen. Alleen ja, hij kan af en toe nog wel eens ongenuanceerd uit de bocht komen, Raymond. Waardoor hij weerstand opwekt. Maar het periodiseringsmodel bij de bovenbouw van jeugd vind ik een absolute must. Dankjewel. We hebben een bijzondere uitzending gehad met John Pell, winnaar van de Rinus Michels Award. Na tien jaar trainingscoördinator geweest te zijn bij de koninklijke HFC Karim El Kabali, een van mijn gasten van de laatste uitzendingen, kwam langs. Ruud Jansen zat achter de knoppen. Een heerlijk programma. We kunnen er nog wel zes programma's over doorpraten, John. Hartstikke bedankt voor je komst en voor jou, speciaal voor jou, The Little Red. Dat was dan later door sport van Henny Rukkert. Dames en heren, we gaan op naar het nieuws en het weer van 12 uur. En daarna, zeer veel lunch. Tot zo.